Caramouche. Een vervolghoorspel door Dick Dreux naar de roman van Rafael Sabatini, geregisseerd door Jan C. Hubert. een belangrijk bericht mededelen. André-Louis Moreau heet hij. Ja, ja. Nou, men zegt een van de heer Van Gabriel. Ja, nou, men aanneemt een heel wat nare familie doet u geen moeite, monsieur Moreau. En ik ken elkaar al jaren. En wat mag ik u passeren? Men heeft een moord gepleegd. Wat? Een, een, een moord? Hier? In Rennes? In de bossen van Meupont. Het slachtoffer is een arme boer die een van de verzanten van de Marquise de la Tour d'Azir heeft gesproken. Maar dat, dat is verschrikkelijk, Monsieur. Monsieur. Voor een nieuwe aanslag op de rechten van de mens. Wat gaat er nou voor, monsieur? Philippe, wat is het? Dat zal je meteen horen. Burgers van Frankrijk! Opnieuw heeft een adelijk beest zijn klauw laten neerkomen op een weerloos lid van het nuttigste deel van onze samenleving. Vanmorgen is de prachter Mabea Gavriac neergeschoten als een hond. In de bossen van Bricon omdat hij ze vergrepen had aan een der honderden fazanten van de hoogverheven seigneur de marquise de Latour d'Azir. Ja, monsieur! monsieur! Laat ons overwegen wat ons te doen staat. Hier, in de letterkundige club van de goede stad... En adres monsieur! een adres van Abschie moeten we verzinnen. Ja, ja. natuurlijk. De adellijke bandiet moet beven voor de brunnen! Een ja. ogenblik, monsieur, een ogenblik met uw adres van afschuw en uw hoogdravende taal. Het komt tot uzelf, en jij ook, Philippe. Maak u vooral niet belachelijk. Dat is even dodelijk als de kogel van de boswachter. Monsieur Moreau, hoe durft u zelf op dit vreselijke ogenblik uw eeuwige zich botten vieren? Zet er dan heel geen hart achter die zwarte jas van u? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. zal het Helemaal zeggen, hij. monsieur? Maar wel weet ik dat onze zeer energieke club wat voorzichtig moet zijn. Hoeveel leden tellen wij met uw verlof? Vijftig? En wou u iemand als de marquise bang maken met vijftig handtekeningen? Hmm, blijf toch nuchter, monsieur. Ik smeek u erop. Het bloed van dit onschuldigste... Zou nooit kunnen worden door... gebroken door luid gebazel, monsieur. Monsieur de advocaat Mou, het feit dat een aardelijk wapenscheut in de buurt van u wieg gehangen heeft... Het is in deze kring bekend dat ik niet eens weet wie mijn moeder is, monsieur. Dit zal me toch niet beletten op te merken dat mijn goede vriend Philippe de Villemorin zich dwaas aanstelt met zijn gepraat over een dode pochter. Dus dat moet niet hier worden besproken. Maar bespreekt je naar mijn smaak toch al meer dan men aan kan. Dit ah, ja. ja, beheers uw woede, wat ik u bidden mag. André-Louis. Ik wil juist duidelijk maken dat de tijd van papieren protesten voorbij is. En dat ik tot actie zal overgaan. Wat voor actie zou dat dan moeten zijn? Een vreedzame seminarist als jij tegen de markies? Wou je hem uitdagen voor een duel? Als het moet. God vergeef mij. Ja. <tie> Ik die puile zonde kerk. Nu is het genoeg. Kom mee, ik moet er ontbijten. Hou mijn gezelschap en kom tot kant. Waarom altijd zo profaan, André? Is jou dan niets heilig? Zodra ik de tijd heb, zal ik eens onderzoeken wat me heilig is, mijn jongen. Kom mee. Monsieur, mijn respect en tot weerzien. Monsieur, eh. avocat, als u elkaar had vooral niet meer terugkomt. Dit is geen Club van Verhalve historisch, maar voor vrije mannen. Het lijkt of je helemaal niet verbaasd bent dat die moord kon gebeuren, André. Van een beest, zoals jij monsieur de marquise noemt, verbaasd ben natuurlijk geen beestachtige daad. Maar dat neemt niet weg dat het heel dwaas van B. was om die fazant te steden. Hij wist toch wie je voor had. Hij had het bij een ander moeten doen. Bij mijn brave oom bijvoorbeeld. Die zou geen haar gekruimd hebben. Maar B. was een partner van je oom. En daarom ga ik naar hem toe, dat hij ingrijpt. Monsieur de marquise zal de weduwe moeten ondersteunen. Mijn oom, zoals je heel goed weet, draagt de naam van Kerkadion... Een adellijke naam, mijn jongen. En hem wou je tegen de markies in het veld brengen? Ja, waarom niet? Maar mijn beste verstandige Philippe, Die twee zijn toch aan elkaar gewaagd. Je bent onrechtvaardig tegen je peetoom. Hij is een humaan mens. Dit is geen kwestie van humaniteit, maar van jachtrecht. Jij blijft spreken als een advocaat. Daar ben ik dan ook advocaat voor. Neem me maar niet kwalijk. Ik ga dan even. ...zeg maar of ik iets kan doen om je bij je dwaasheid te helpen. Een broodje? Nee, dankje. Ik heb geen trek. André, zou je met me willen meegaan naar je oom... ...en je invloed aanwenden opdat ik recht krijg voor die arme kerel? Mm, mm, dit broodje is werkelijk heel smakelijk. Neem maar er ook één, Philippe. Nee? Zeg me niet of je meegaat, André... Ik ben geheel tot je dienst. En dat weet je heel goed. Hebben we niet in dezelfde moddersloten gelegen? Zijn we niet samen opgegroeid? Zoiets stelt mee, mijn beste. Ook bij een advocaat die zijn moeder niet kent en aan men zegt geen hart heeft achter zijn zwarte jas. André, je moet je onverschillige houding opgeven. Men begint je te wantrouwen, te haten zelfs. Daar kan ik heel oud bij worden. Jij wel, kouwervis vis die je bent. Maar de dood van die pachter moet je nou werkelijk al door over die arme kerel spreken, Philippe. Natuurlijk. Zijn dood laat duidelijk zien hoe ver het met Frankrijk gekomen is. Een volmaakt nutteloos geworden adel kan zich alles permitteren. Heeft geen enkele wet. Geen enkele plicht die haar binnen redelijke perken houdt. In Versailles. In Versailles worden miljoenen goudstukken verkwist. Terwijl op het land de mensen van honger sterven of als op dieren worden opgejaagd. En de hooggeboren heren en dames zullen maar niet inzien dat ze zich aan de rechten van God en de mensen vergrijpen. Ze vormen nu eenmaal de heersende klasse. En ik heb nog nooit een heersende klasse gezien die voor iets anders oog had dan voor haar eigen belang. Jawel, jawel, jawel, maar dat moeten wij nu juist grondig veranderen. De heersende klasse afschaffen? Heel belangrijk, het beste kerel, maar niet nieuw. Ik geloof dat dit het oorspronkelijk plan bij de schepping geweest is. En dat het gelukt zou zijn als Kain er niet geweest was. We moeten de macht in andere, betere handen leggen. In andere handen? Misschien. In betere? Hm. Kijk, mijn brave seminarist, dat kun je niet. Alleen de almachtige kan betere mensen maken. Jij beweert dus dat het onmogelijk is het lot van het volk te verbeteren. Van het volk? Je bedoelt het grauw, is het niet? Die grote ongewassen bende naamlozen. Die afschaf is de enige manier om het volk te verheffen, zoals jij het noemt. Ze hadden gelijk, André. Je spreekt als een aristo. Ik spreek als een man die bij geen enkele klasse behoort of wil behoren. Een advocaat die gewend is zo nuchter mogelijk te denken. André, ik ken je heel goed. Jij zegt voortdurend dingen waar je geen zier van meent. Ah, Philippe, je gezamenlijk over de politiek begint me te vervelen. Wie zitten er eigenlijk achter die vrijheidsbeweging van jullie? Nou? Het lang verdrukte volk van Frankrijk. Dat de tiran Louis VI en zijn adel moe is. Onzin! Louis is een goede dikke huisvader. En het volk van Frankrijk wil hem geen haar krenken. Maar er is een aantal vette burgers... ...dat liever zelf de teugels in handen zou krijgen... ...om grotere witsen te kunnen persen uit het onderdrukte volk van jou. Wat? Daar schrik je van, hè? Maar denk toch na. Bekijk het beruchte manifest van Nantes dat zo roerend over het arme volk leuterde. Wie hebben dat opgesteld? Jouw hongerleiders? Die niet eens schrijven kunnen? Tienduizenden werklieden hebben het stadsbestuur genoodzaakt het adres te verzenden. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Zij liepen voorop, daar twijfel ik niet aan. Maar wie zaten er achter de schermen en wakkerde het vuurtje aan? Wie trokken er aan de touwtjes, mijn jongen? Daar gaat het om. Rijk geworden handelaars, reders. En zulke mensenvrienden. Onze zullige collega's in de letterkundige club zien dat even min als jij. André, het is duidelijk aan je te horen dat je intendant der ter belasting bent bij je oom. Je minnacht, je eigen stand. Maar mijn beste Philippe, dan ben je werkelijk boos op me. Dat komt door die verwenste politiek. Daar is het kasteel van je oom. Het klinkt alsof je die kalme goeied ook al van verspilling wilt beschuldigen. Beste jongen, als het dorp alle schatting aan de oom betaald heeft... en hij heeft op zijn beurt de kerk en de koning een tiende gegeven... nou, dan is maar een beetje over. Dat kan ik je verzekeren. Kasteel, het lijkt meer op een boerderij. Wie is die dame op het terras? Dat is... Aline, gezond en wel terug uit Versailles, Wat een plezierige verrassing. Kom mee, Philippe. Mademoiselle, dit is een gelukkige dag voor ons dorp. Goedemorgen, monsieur de Villemorin. Goedemorgen, neef André. Goedemorgen, nicht Ben. Wat ben ik blij u terug te zien. Na de heertjes die je in Versailles hebt ontmoet, zullen wij ongetwijfeld wat plezier doen. Als twee boerse narren, denk ik. Nog altijd dezelfde spotter, André. Maar jij bent een echte dame van de grote wereld geworden alleen. Dat hoedje met dat intrigerende randje bon. Het mooie matblauwe lint met die grote strik onder je kin. En ai, die lange blonde krul. Wie moet daarmee tot de wanhoop worden gebracht? Uh, als u mijn oom wilt spreken, dan treft u het niet, monsieur. Hij heeft de druk. Wie zou zich willen haasten om bij de oom te komen... als hij een ogenblik bij het nichtje kan blijven? Meneer de seminarist, zodra u bevestigd zult zijn... neem ik u als biechtvader... U toont vlug begrip en medegevoel. Maar weinig nieuwsgierigheid en dat is weer een fout. Hola, van wie is die prachtige koets? Wat een vraag. Daar zitten wapens zo groot als soepbord op de portier, mijn beste vriend. Mademoiselle, is de marquise de la tour d'azir bij u om? Jawel, monsieur. Het is een heel bijzonder bezoek. Oh, juist. Ja, wel, dat komt prachtig uit. Nu kan ik Monsieur de Marquis meteen onze mening zeggen. Uw dienaar, mademoiselle. Tot straks, André. Philippe. Weet wat je doet mijn jongen. Ook een aanstand priester kan zich soms herinneren dat hij van een oude familie afstamt. De Latour staat bekend als volkomen gewetenloos de die je bent. Laat mij dan tenminste met je meegaan. Dat zou niet erg hoffelijk zijn tegenover mademoiselle. Tot straks André. Waar gaat onze brava B zo haastig naartoe? Monsieur de Latour d'Azir opzoeken. En je oom, denk ik. Dat kan niet. Ze kunnen niemand ontvangen. Je vraagt me niet eens waarom, André. Waarom zou ik naar nou vragen? Als jij klaarblijkelijk al brandt van ongeduld om het te vertellen. Nou, als u zo spoed, vertel ik je niet. Ook al vraag je naar. Ik zal je leren me te behandelen met de eerbied die ik verdien. Daar hoop ik nooit in te kort te schieten. Dat klinkt al heel wat beter. Ik ben eigenlijk heel nauw bij dat bezoek betrokken, André. Hmm. Nu schijn je te denken dat ik de rest wel raden kan. Maar het spijt me, je zult me meer moeten vertellen. Hij komt me ten huwelijk vragen. Gerechte hemel. Verbaast het je? Ik, ik walg ervan. Ik weiger het te geloven. Het is ernst, monsieur. Vanmorgen kwam er een brief voor waarin de marquise dit bezoek aankondigde. En de reden. Oh, nu begrijp ik het. Ik wacht zoals het behoort. Aan mijn oom ten huwelijk gevraagd, monsieur. Maar is zijn toestemming daar voldoende, Aline? Je bent er zelf toch ook nog? Jawel. Maar ik ben een nicht die haar plichten kent. Als het me tenminste past. En denk je dat je het je zal passen om op dit monsterachtige verzoek in te gaan? Waarom monsterachtig? Om om duizend redenen. Noem ze. Hij is twee maal zo oud als jij. Nauwelijks. Hij is zeker al 45. Maar hij ziet er niet ouder uit dan 30. Hij is heel knap, dat moet je toegeven. Ook is hij heel rijk. En de voornaamste edelman van Bretagne. Hij zal een grote dame van me maken. Jij werd als grote dame geboren, Aline. Nee, maar... Soms ben je bijna beleefd, André. Ik ben liever openhartig. Wijs dat beest af, Aline. U hebt het over mijn aanstaande echtgenoot, Nees. Zo. Is alles dan al beslist? Ik had betere dingen voor jou gedroomd, Aline. Wat kan ik beter zijn dan Marquisin de de Latour d'Azir? Zijn mannen en vrouwen dan niets anders dan namen en titels? Heeft je ziel daar geen waarde voor je? Je wordt smakeloos. En je maakt zomaar allerlei gevolgtrekkingen. Om zal alleen toestemmen als ik dat goed vind. Oh, gelukkig. Ik heb erin toegestemd dat de marquise me trof hof maakt. Dat sluit me, weet je. En hij ziet er niet naar uit dat hij een saaie piet is. Als ik alles goed overweeg, denk ik dat ik waarschijnlijk... zeer waarschijnlijk... zal besluiten met hem te trouwen. God sta je bij, Aline. U wordt onbeschamd, monsieur Moreau. Bidden is nooit onbeschamd. Ik denk dat je mijn gebeden nodig zult hebben. Je bent onuitstaanbaar. Omdat ik verdriet heb. Oh, Aline, mijn kleine nicht. Vroeger, toen we in dezezelfde tuin speelden, dat je altijd wat ik... waar wat ik je zei... Waarom wil je nu niet aan me luisteren? Wie ben je eigenlijk dat je zo'n toon tegen mij durft aanslaan? We zijn niet eens werkelijk familie van elkaar. Mijn gelukwensen, mademoiselle. Met het gemak waarmee u uw rol aanlegt. Past u zichzelf dan ook maar aan, monsieur? Ik groet u. Ik zal inderdaad in de toekomst mijn plaats kennen, mademoiselle. En het stof onder uw voeten neem ik aan. Dat... dat is gemeen, André. Je hebt gelijk. Mijn vervloekte tong ging weer eens aan de haal met me. Vergeef me als je kunt. Ik zal mijn best doen. Op voorwaarde dat je me niet meer zo kwelt. Met je grote mond. Och, wat geeft het of wat je dat belooft? Ik zal ervoor blijven vechten dat jij je vrijheid houdt. Desnoods ondanks jezelf. Maar. Ik... Oh, daar komt de markies. Oh, André. Kan je zien dat ik gehaald heb? Nee. Ach, die goeiert van een Philippe. Zo bleek als een waskaars met een diepe frons in zo vol verhoofd. Goedemorgen. Morgen. Mademoiselle, monsieur, uw oom heeft mij de eer aangedaan... ...toe te staan dat ik u mijn hulde breng. Wilt u mij de eer aandoen, mij te ontvangen als ik morgen kom? Ik heb u dan iets zeer belangrijks te vertellen. Belangrijk voor u, monsieur, of voor mij? Voor ons beiden, hoop ik, mademoiselle. U prikkelt mijn nieuwsgierigheid, monsieur. Goed. Ik zal me vereerd voelen u morgen te ontvangen. U zelf bent degene die de eer verleent, mademoiselle. Uw dienaar, mademoiselle. Monsieur. Heb je nu gezien, André? Wat een sta? ...gewalverzorgde man is. Waarom draag jij toch al die nare zwarte jas... ...een stalen schoenjes? Monsieur de marquise Latour is een wonder van die dansen, beste nicht. En ik draag een zwarte jas omdat van dat zo uitkomt. Hey, meneer Philippe... ...jij schijnt hier ook niet bepaald veel vrolijkst te hebben meegemaakt. Maar, maar jullie blijven toch dineren? Toe, André. Wees niet zo'n koppige ezel. Het spijt me zeer, mademoiselle. ...want ik heb een afspraak die geen uitstel doet. Ik, ik geloof dat ik begrijp wat voor soort afspraak dat is, Philippe. Heel Ombassuis dwaas. Ik wijk geen pas bij je vandaan. Tot weerzien, Saline. Vrouwen, vrouwen. De duivel mag eruit wijs worden, mijn beste. Hmm. Als kippen zonder kop rennen ze regelrecht hun eigen ongeluk tegemoet. Ja, ja, ja. Wat is er aan de hand? Ga je werkelijk ruzie maken met de magies? Ik weet niet wat ik van de man moet denken. Ik heb vrij ongezouten mijn mening gezegd over die moord. En die willen mij nader spreken. Hé, hey, die inschrikkelijkheid lijkt me ongewoon. Vrees de Grieken, ook als ze geschenken geven. Waarom? Wat ben je toch een bitter mens, André. Wel... Zeg maar waar we heen moeten om erachter te komen wie gelijk heeft. In de gewapende Breton. Eerste kamer rechts van de ingang. Monsieur de Wilmorin. U verplicht mij met uw stipte hoffelijkheid. Gaat u zitten. Aha, daar is Moreau ook. Houdt hij uw gezelschap, monsieur? Als u het toestaat, monsieur le marquis. Hmm. Zoek maar een plaatsje op, Moreau. Daar, die tabouret waar gewoonlijk mijn laquai op zit. Het is zeer vriendelijk van u, monsieur, mij nog eenmaal de gelegenheid te geven het onderwerp toe te lichten dat mij met u in contact bracht. Ik meen dat we elkaar de misverstanden. Ik verzocht u hierheen te komen, mijn waarde, omdat het kasteel Cavriac geen geschikte omgeving was om onze discussie voor te zetten. Mijn doel was uw opheldering te verzoeken, omtrent zekere uitdrukkingen die u daar gebruikte, als u mij die eer wilt aandoen, tenminste. Ik begrijp u niet, monsieur. Op welke uitlatingen zin speelt u? Het schijnt dat ik uw geheugen wat moet opfrissen. U sprak nogal vloeiend, monsieur... Naar mijn smaak iets te welsprekend over de eerloosheid van een daad ter uitoefening van gerechtigheid. Namelijk het vonnissen van die schurk, maar B. Eerloosheid was precies het woord dat u bezigde. En u nam dat woord zelfs niet terug toen ik de eer had u mede te delen dat mijn boswachter geheel volgens mijn bevelen gehandeld had. Als een daad eerloos is, monsieur, maakt het niets uit welke rang de verantwoordelijke persoon heeft. Aha, u zegt als de daad eerloos was. Moet ik hieruit opmaken... dat u niet meer zo stellig over de eerloosheid... van het bevel denkt als tevoren? Het zou kunnen, monsieur je, dat u een rechtvaardiging kunt laten gelden... die ik niet ken. Kijk, dat is beter. Veel beter. Als ik u zeg dat ik al maandenlang... door stroperijen ben lastig gevallen... zult u begrijpen... dat ik eindelijk rigoureuze maatregelen nemen moest. Nu de dief maar B is neergeknald... Zal me mijn wil wel met rust laten. Bovendien is het een heel goed middel tegen die verduivelde ongehoorzaamheid die overal in het opkomen is. En de jachtwetten, monsieur, maakten dit alles onvermijdelijk. Dat zal uw vriend, de advocaat, u zonder twijfel kunnen uiteenzetten. Er zijn nog andere wetten dan jachtwetten, monsieur. De wetten der menselijkheid. Oh, mijn brave priesterleerling. Wat heb ik met de wetten der menselijkheid te maken? Die zijn uw zaak. Ik hoop dat u zich nooit op diezelfde wetten der menselijkheid zult moeten beroepen. Het is niet de eerste keer vandaag dat u zich dergelijke bedekte bedreigingen permitteert. Geen bedreiging, monsieur. Een waarschuwing dat daden als deze tegen de schepselen gods... <laughs> o, lacht u maar, monsieur. Maar het zijn schepselen gods, zoals u en ik... Dat zulke daden. Oh, wees barmhartig. Bespaar uw preek tot u daartoe gerechtigd bent. U spot, monsieur, u lacht. Ik ben benieuwd of u ook zult lachen wanneer God u de rekening voorlegt van het bloed en de roof waar uw handen vol van zijn. Hip, ben je gek geworden? Ga mee dadelijk. Zie je niet dat je in nou een val loopt? Ga zitten, meneer de advocaat. U valt meneer daarbij in de reden. Ik zou graag horen wat hij nog meer te zeggen heeft. Maar ziet u dan de wolken niet die zich samenpakken boven u en uw gelijken? Stormwolken, monsieur. De derde stand, de kleine burgers en boeren die u veracht... ...zullen wegen weten te vinden om een einde te maken aan die, aan die dwaze bevoorrechting ...die de kracht van dit land verslimt. Onze stand, monsieur, is geheiligd door ouderdom... ...en onze rechten worden gesteund door de autoriteit van even. Menselijkheid is ouder dan adel, monsieur. Indien u een geboren edelman was, monsieur... ...zou u er anders over denken. Mijn afkomst is even oud... Zo niet ouder dan de uwe. En mijn bloed is even goed als het uwe, monsieur. U moet zich vergissen, mijn waarde. Nee, monsieur Le marquis. Als u erop staat, zal ik u een stamboom... Onmogelijk. Uw gevoelens verraden de onbescheidenheid... die madame uw moeder voor uw geboorte begaan moet hebben. Jij laffe schot. Kwaar, lief stommeling. O, oh, jij dom, hoor. Bent u er zich van bewust, meneer de seminarist... wat u gedaan hebt... En weet u wat hierop behoort te volgen? Nee. Nee, nee, laat de ene belediging de andere uitwissen. Onmogelijk, monsieur. U hebt mij een klap gegeven. Ik mag wel zeggen dat dit bij in mijn hele leven nog niet gebeurd is. Uw aanstand priesterkleed... ...zou u niet voor de gevolgen kunnen beveiligen. Ik... ...ik wil geen bloed vergieten. Ook deze uitvlucht bevestigt de mijn vermoeden... ...omtrent uw waarschijnlijke afkomst, monsieur... Uitstekend, monsieur. Ik ben tot uw beschikking. Monsieur le Marquis, een ogenblik. Mijn vriend kan niet, mag niet op uw uitdaging ingaan. U moet dat erin zien. Een aanstaand priester. Dat had uw vriend moeten bedenken voor hij zo wel werd. Maar hij kan niet eens behoorlijk schermen, monsieur. Sinds zijn twaalfde jaar heeft hij nooit meer met een degen of een fleurette te maken gehad. Bijzonder jammer voor monsieur. Maar het is toch onzinnig, monsieur. Om deze voldoening te eisen van een groot, uigeloos kind. Dat zijn mond wat te vol nam. Ja. Indien monsieur vriend er ook zo over denkt, kan hij misschien iets van mijn medelijden verwachten. André, ben jij gek geworden? Denk je dat ik me zo laat vernederen? Een degen, monsieur. Verschat mijn degen. Philippe, ik smeek je, overdenk toch wat je doet. Gaat u voor, meneer de marquise. Ik neem aan dat we naar het kleine grasveldje achter deze herberg gaan. Juist. Het is jammer dat ik u geen getuigen heb kunnen sturen en dat er geen secondanten zijn, maar dat is niet anders. Hier, neem mijn jas, André. En u, monsieur le marquis? Zal zo, zo wel gaan. Ik ben gereed. Opgepast dan. Aan Je hebt hem in de borst getroffen. Dat kon niet anders, want de lommer bleef als een blad tegenover me staan. Philippe! Philippe! Oh god, hoor je me niet, Philippe? Wat toe? Jij schurk! Je hebt hem gedood! Inderdaad. Wat had die arme jongen jullie gedaan? Dat heb ik altijd vervelend veel meneer de advocaat. Hij had de gevaarlijke gave van de ontsprekendheid. Zie maar een dokter voor hem te krijgen. goed? Juist! Je hebt hem vermoord omdat je bang van hem was. Ik heb je lafheid onder het mond van een duel willen verbergen. Jij brutale rekel. Nee. Eén is voorlopig genoeg. Maar pas op, jij schoonjaar, Blijf maar uit de weg. Philippe. Monsieur Moreau. Monsieur Moreau. Waar is... Oh, gerechte hemel. Ja. Philippe. De braafste, zachtmoedigste dromer die ik ooit heb gekend. Dood. Hij is gevallen voor de vrijheid, monsieur. Hij is een martelaar. Frazen. Altijd maar holle frazen. Die brengen Philippe niet terug. Wij verliezen onze beste strijder, monsieur. Wij van de club. Hij was wel sprekend. Ja, daarom heeft Latour hem ook vermoord. Maar hij zal toch gehoord worden. Wat bedoelt u, monsieur? Om te beginnen zal ik zien of ik voor deze daad geen gerechtigheid kan krijgen. Ik twijfel aan, maar zal het toch proberen. En indien niet... Ah. Wat dan, monsieur? Ik beschouw zijn dromen van vrijheid en recht als het erfdeel dat hij mij naliet. Maar u bespot ons altijd. Ik bespot je onwerkelijke verwachtingen. Ik geloof niet in uw mooie vrijheid. Maar ik ken elk woord van Philippe stellingen. En ik zal ze tot de mijne maken. Ik zal ervoor zorgen dat zijn stem niet zwijgt, monsieur. Ik zal met meer kracht, meer haat dan hij spreken. Ik zal de wereld van de marquise Latour d'Azir op zijn hoofd laten neerstorten, al gaat alles erbij te gronden. Dat, dat zweer ik. Zo waarachtig als hier het lijk ligt van dat grote kind: die dromende seminarist, Philippe de Villeborin. Philippe de Villemorin in een tweegevecht gevallen. Hoe is dat mogelijk? Hoe kon dat gebeuren? Een tweegevecht? Hm. Zo zou het niet mogen heten. Ik ben u dat er niet bij verteld, hoor. Och, uh, ja, maar ik word daar nooit wijs uit. Philippe zou een grote mond hebben opgezet tegen de marquise de La Tour d'Azir en hem zelfs een klap gegeven. Daar komt het wel zo wat op neer, om. Maar waar het waarlijk om neerkomt, hij vond Philippe te sprekend. Oh, wat jammer. Wat jammer. Zo'n achtenswaardig jong mens en zo veelbelovend. Ja, ja, de Markies is wel wat hardvochtig. Hè. Vooral in zulke zaken kan hij buitengewoon streng zijn. Ik heb nog nooit iemand gedood omdat hij er andere inzichten op nahield dan ik. Dat ligt niet in mijn hart. Dat weet ik, Peto. Maar de vraag is nu, wat er verder gedaan moet worden. Gedaan? Wat voor de duivel zou er gedaan moeten worden, mijn jongen? Je viel morgen en sloeg de marquise. En de marquise nam daar geen genoegen mee. Ziet daar alles. Philippe was op een listige, gemeene manier uitgedacht. Dat daar was hij zelf schuld aan. Met zijn revolutionaire taal. Hij zat vol filosofische onzin. Heel te veel van boeken. Ik heb van die gelichtheid nog nooit iets anders zien komen dan gehaalbaar. Wat jammer die brave, jonge kerel. Maar oom, uw kritiek gaat alleen de doden en niet zijn moordenaar. Huh? Wat moet maar doen? misdaad toch onmogelijk goedkeuren? Misdaad? Ben je dol? Je hebt het over de marquise de la tour de Over een edelman bedenk dat goed, wil je? Dat doe ik. En daarom wil ik het ook hebben over de schurkenstrik die hij heeft begaan. Zwijg, zegt je. Ik kan niet toelaat dat je zo over iemand spreekt die mijn vriend is. En, en, en misschien meer wordt. Meer? Ja. Hij zal wellicht zeer binnenkort aan onze familie verbonden worden. Ondanks alles wat gebeurd is. Maar wat is er dan gebeurd? Vraagt u dat nog? Het lijk van Philippe is nauwelijks koud. Ja, maar wat heeft dat dan u mee te maken? Ik betreur het. Maar veroordelen mag ik het niet. Malle van Heer is dit nu eenmaal de manier van, om, om, om oneenigheid op te lossen. Gij zult niet doden. Het is zowel een wet van God als van de koning. Ik begin te denken dat jij tot elke prijs ruzie met mij wilt maken. Het was een duel. Met uw verlof, en, en... het leek zelfs niet op een duel. De Marquis kon weten dat Philippe geen degen had leren hanteren. Hij dreef het ondanks dat tot vergiet. Oh, hoezo? Oh, wat, wat, wat, wat, wat, wordt dan Wat? de rechter, oom. Want de markies heeft me dat zelf toegegeven. Philippe werd hem te opstandig. Oh, ja. Wel ja, als jij de waarheid spreekt dan, zou dit voor een eigen rechtbank moeten worden behandeld. Maar, maar die, die hebben we hier niet. Gewone rechtbanken daarentegen wel, hoor. Oh, en bij welke rechtbank zou jij dan wel met je klacht willen aankomen? Heet hoofd dat je bent. Bij de procureur uh, des konings, hè? Oh, en je denkt wel dat dat Tina naar jou zou luisteren? Naar u waarschijnlijk wel, hoor. Als u de klacht zou willen indienen. Uh. Het is op uw grond gebeurd. Ik geloof dat jij niet bij je verstand bent. Ik vind het zin normaal dat de marquise voldoening eist voor het gedrag van die arme Philippe. Wil dat nog maar niet tot jou doortrekken, dwarskopf. Ik stel dus vast dat er zelfs in dit jaar 1789 nog een middeleeuwse rechtspraak bestaat in Frankrijk. Wat bedoel je eigenlijk voor de duivel? En ik stel vast dat ik op niemand rekenen kan dan op mezelf. Goed, dan ga ik zelf naar hen. Legt de procureur des konings de zaak voor. Oh, hij zal geen tijd hebben om je te ontvangen. Bovendien is het onrustig, Irene. Iedereen baaselt over die zotte staat generaal die het kanaaien opeens wil hebben. Ik heb de eer uh, u vaarwel te zeggen. Wat? Vaarwel? Ben je gek geworden? Waarom? Waar ga je naartoe? Naar huis. En morgen naar Ren. Uh, nee, nee, jongen. Ga niet zo weg. Luister, André-Louis. Ja, ik uh, deed misschien wat kort en boos, maar ik meen het goed. Ga niet naar Ren, jongen. Je vecht tegen windmolens. Laat het erbij. Ik, ik zou niet graag willen dat jou hetzelfde overkwam als je arme vriend. Ik heb een gelofte gedaan, om Die ik houden wil. Ondanks alles en iedereen. Ondanks mijn verstandige raad. Best, best, gaat dan maar. Voor mijn partner, de duivel. Ik zal beginnen met de procureur des konings. Uitstekend. En als je daarbij in moeilijkheden geraakt. kom dan niet bij mij om hulp smeek. Jij ondankbare vlegel dat je bent. loop jij je hoofd dan maar tegen die windmolens te pletteren en wees vervloekt. ...aandienen als een advocaat uit Cadillac met een belangrijke tijding. Wat heeft u te zeggen? Als procureur des konings oefent u hier in Bretagne het hoogste rechter, monsieur. Daarom wend ik mij tot u. Heeft het iets te maken met de helse opstandigheid van dat kanaaien buiten, monsieur? Ze staan rondom de nieuwe kathedraal en slaan een taal uit... ...zoals geen mens ooit eerder heeft gehoord. Afschuwelijk. Heeft het daar iets mee te maken, hè? Volstrekt niet, dus. ja, Waarom voor den drommel valt u me dan lastig op een moment dat ik al mijn aandacht bij dat rebelse gauw moet bevaren? De zaak die me hier brengt is niet minder afschuwelijk en even spoedeisend. Ja, toch zal ze moeten wachten. Een ogenblik, monsieur. Ik zal zeer kort zijn. Ik heb u toch gezegd, monsieur. Als u alles weet, monsieur, zult u ongetwijfeld net zo oordelen als ik. Als u het geval kort kunt vertellen, zal ik het aanhoren. Maar ik wens u dat uw brutaliteit u zal berouwen als u een beet neemt, monsieur. Uh, hoe was ook weer de naam? André-Louis Moreau, tot uw dienst. De punten die ik onder uw aandacht wil brengen, staan hier, in dit document. Duel met een seminarist? Ongelooflijk. Dodelijke degens in de bos. Wat een tijdenbeleving. En wie is de schurk die dit heeft gedaan, monsieur? De marquise de la tour d'azir, monsieur. Hé, huh? wie? Maar dat noem ik pas brutaliteit. Hoe durft u tegen iemand van die, die geboorte, zo'n afschuwelijke beschuldiging in te brengen? Huh? Hoe durft u, monsieur? Ik beschouw hem als een woordenaar. En ik verlang recht tegen hem. Och, kom, verlangt u dat, grote heer? Verlangt u nog meer, misschien? Het oordeel staat aan u, monsieur. Oh, dat is toch nog wel. Dan wil ik u erop wijzen... dat het roekeloos beschuldigen van een edelman op zichzelf... al een strafbaar feit is. Bovendien blijkt uit uw schrijfsel... dat het alles begonnen is om een gestrafte stroper... een zekere mabé. Indien de jacht op zich, de Altefort is opgetreden. Ik zeg, indien, hoort u wel... Dan is dat een geval voor de heer Latour d'Azir om in zijn eigen rechtbank te laten afhandelen en niet hier. Het was met uw verlof niet de jacht op jachtopsiener die wegens moord gevolgd zou moeten worden, maar zijn heer. Want die heeft het bevel tot schieten gegeven. Monsieur, ik moet zeggen dat u wel bijzonder grof wordt. Dat is mijn bedoeling, niet, monsieur. Ik ben advocaat en het enige wat ik bedoel is de zaak van monsieur de Morin bepleiten. Ik raad u aan te maken dat u wegkomt met uw wilde beschuldigingen tegenover iemand van zo hoge geboorte. En wees me dan dankbaar dat ik u niet dadelijk laat opsluiten, monsieur Moreau. Ik sta hier om volgens de wet... en namens de moeder van de vermoorde Ville Morin... het onderzoek van u te eisen dat u verplicht bent in te stellen, monsieur. Pak je weg, ezel. Ga er ons anders balken. Ik zou u in tegendeel een klein trekje uit de natuurlijke historie van monsieur Buffon willen vertellen. Wat bedoel je daarmee, man? Huh? Een nieuwe onbeschaamdheid vermoedelijk. Nee, een advies. De tijger, monsieur. Het was heel gevaarlijk en zeer gevreesd, ook bij de wolven. Tot de wolven leerden zich aanheen te sluiten. Daarna werd de tijger opgejaagd, omsingeld en afgemaakt. Bestudeert u Buffon eens, monsieur. Ik, ik, ik begrijp niets van uw wachtaf. Oh, maar dat zult u later wel doen, monsieur de procureur des konings. Later wel, ik verzeker het u. Maar respect, monsieur. De châtelier. Wat ja, is hier aan de hand? De we hebben La Rivière, een student die de mensen die sprak... ...van de voet van het ruitenstand dat afgeschoten. Wat? Die arme jongen ligt daar zoals hij is neergevallen. En bij de kathedraal hebben ze nog een moord gepleegd. Nee. Die ons niet met woorden kunnen terugbrengen. ...proberen ze het met kogels ...om onze machteloosheid hier goed duidelijk te maken. Machteloosheid? Kom je bij mijn vriend. Het hele plein staat vol. ...om je eigen woorden te gebruiken. Je slapen nog. Vooruit, Chapelier. Spreek ze toe. Maak ze wakker. Je houdt je tegen? Moet je nou altijd en overal je de, verkoperste de, de kasten gebruiken? Vind je zelfs nu nog dat die, dat die adellijke bende gelijk heeft? Mijn ideeën hebben nogal wat verandering ondergaan. En ik heb een gelofte te houden. Ga naar dat standbeeld, Chapelier en ze toe. Dat is te gevaarlijk daar. Hoor je? Duivel, daar ga ik zelf. Houd ze even omhoog! Doe het niet, André! Het is een gevalige tussen die mensen was aan! Blijf hier, grap een benen los, zacht ik ik zal zeg ik je! Ah, je gaat dan! Ah. Hoe kom jij opeens zo vol vuur voor ons te zaken? Als de windmolens me niet willen dienen, dan moet de wind alleen het maar doen! Het vaderland is in gevaar. Vol afschuw over wat hier is gebeurd vraag ik uw aandacht. U bent getuige geweest van de zoveelste moord op jonge mensen die edelmoedig en zonder eigen belang in opstand zijn gekomen tegen het schrijvend onrecht dat ons van dag tot dag zwaarder drukt. Uit angst. Voor een helder betoog... Daar staat toch weer zo'n slecht! Daar! Hinder toch op, André dadelijk! We wil je vermoorden! Net als jaren malarivieren! Geen zekkeran! Ik keer al ja. geen betere dienst kunnen bewijzen! Hier kan ik me voordeel mee doen! Oh, jij eeuwige rekenmeester! Oh, oh God! Waag uw leven niet! Probeer die mislukte moordenaar niet te grijpen! Wat betekent een leven, meer of minder, dat geofferd wordt op het altaar van vrijheid? Luister naar mij. gisteren! gister, zoals ik zei, toen ik zo onbehoorlijk onderbroken werd. gisteren, gister was het een weerloze seminarist die gedood werd. Gedood door de hand van een hooggeboren scherm. De Tour die meende dat de arme jongen te wel sprekend was. Oste! Oste! De misdaad heeft niet geholpen, burgers. Want hier sta ik, de vriend van Philippe de Villemoyen. En spreek de woorden die hij geuit zou hebben. Maar ik kan er nog iets aan toevoegen. Zojuist riep ik de hulp in van de hoogverheven procureur des konings. En ik bewees het recht van mijn verzoek. De edele seneur verwees mij naar de duivel. Wat? En dreigde met gevangenis, indien ik ooit weer een edelman bij hem durfde beschuldigen. Ja, Zie daar het recht dat u gebleven is. Men stuurt u naar de duivel. Goed, goed, goed, goed, goed. En laat ons dan naar de duivel gaan. ...en de helden breken over de bandieten die ons mooie Frankrijk bezoedelen. <tied> obreven, obreven, wat wil doen met die opzichterij? Burgers, burgers, men kan enkele van ons vermoorden, maar niet allen. Wij, het kanai, zijn zeer talrijk. Burgers van Ren, burgers van Frankrijk... Wie kan ons tegenhouden als wij aanvallen? Ja, ja, ja nou troep, André! André, niet. gaan! We gaan! We gaan! We gaan! We gaan! We gaan! We gaan! We gaan! We gaan! We gaan! van gaan! We niet We gaan! We gaan! We een men zal soldaten op u afzenden en u neerschieten. Geef het tirannen dat gemakkelijke voorwensel niet. Wat moet ja, ja, ik moet Ik, ik wij ons Bretagne ligt in de stad Noord. Daar leeft de welvaart die burgers en arbeiders met hun zwoegen hebben doen ontstaan. Daar is een begin gemaakt met het verzet dat een heden in bloed was gesloren. Naand heeft macht, meer macht dan Ren. Laat Naand die macht toch eenmaal gebruiken, burgers. Zo zullen de gewelddaden die voor uw ogen zijn gestiet, Verbroken kunnen worden. ...oplaaien, dat over heel Frankrijk de gloed en de vrijheid zal verspreiden. Nee. Jawel, vond Wat komen de studenten doen? Jouw ja, op het oude stad, André. Ah, goed, goh, jonge burgers. Maak onze vrienden naar de letterkundige kranten. Ja, en zevenstand, normaal, ik zei terwijl. <laughs> zei je iets van vrienden en ik bedoel. Burgers, burgers, het vrede verhuizen. Dan zal voor u werken. Vertraag nog de Eén zijn Ons helaas te lang miskend medelid, André-Louis Moreau. Allem, ja. Monsieur. Tot inzicht gekomen door de tragische dood van zijn vriend Philippe de Villemorin. Heeft hij op het van moordenaars overdekte plein onze zaak verdedigd. Alsof hij Philippe zelf was. Allem, ja. <applaus> Monsieur, ik stel voor om zonder verder tijdverlies naar de stad Nantes zenden om daar onze noodgeet te doen weer klinken. En ons de hulp van geheel Bretagne, ja, geheel Frankrijk te verzekeren. Ik verzoek u deze afgevaardigde te willen kiezen. Zeker. Ja, ja idee. dat is ja. kiezen. Ja. Ja. Je moet zelf gaan, Chapelier. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Vrienden, vrienden, hoewel ik, hoewel ik zeer gevoelig ben voor de eer die mij bewezen wordt... Uh, ...moet ik erop wijzen dat mijn tijd helaas al te zeer bezet is... En eigenlijk, vrienden, komt deze eer mij niet toe. Maar de onversaagde voorvechter der vrijheid, die reeds eenmaal vandaag zulke schitterende bewijzen van welsprekendheid heeft gegeven, ons medelid, Moeho. Ja. Ja. Neem je het aan, André? Natuurlijk, ezel, dat wil ik toch heen? <laughs> Monsieur, het zal mij een grote eer zijn ten uitvoer te brengen wat deze club met het volk van Rennes besloten hebben. Ik ben tot uw die dienst. Vanavond nog ga ik op reis. Je moet nu dadelijk gaan, mijn vriend. Je bent niet langer veilig in Ren na alles wat er gebeurd is.